Goedenavond, dames en heren. Goedenavond. Goedenavond. Welkom bij weer een aflevering van Goolse Groeven. Aflevering nummer... 63. 63 alweer. Jazeker. Ja, ja. En de, de laatste van het seizoen? Eventjes niet dadelijk als uh, deze aflevering voorbij is. Hè, vakantie wordt het, uh, Juist. wordt het dan. Zomerstop. Zomerstop. En dan leek het me leuk om jullie te vragen om... De, de nieuwe ontdekkingen die jullie gedaan hebben afgelopen seizoen. Om die mee, een beetje mee te brengen. Um, ja, dat. Dat? Ja. En je had ook de rest van Tilburg uitgenodigd. Alleen niet iedereen... Uh, ja, er zijn ook wel mensen op vakantie. En of, uh... Ja, of je hebt je gewoon enorm uh, vergist in je vriendenkring. <laughs> <laughs> ah, ja. Dat is niet aardig voor mij. Dank je wel, Ja. Iets, uh, ik, denk, uh, ik denk dat ik uh, iets meer reclame moet maken de volgende keer voor de laatste editie. Dat ja. mag echt wel een feestje worden. En uh, als ik hier zo op de tafel kijk, dan uh, gaat dat wel goed komen. Aan de spijs en de drank zal het niet liggen? Nee, uh, juist. juist. Spijs. Um, ja, ik, uh, dit komt bijna het dichtste bij een synthesizer Appetizer. Dus ik trap hem zelf af deze keer. De nieuwe plaat van uh, Sigur En... Ja, die kun je echt gewoon van begin tot eind uh, luisteren. Die, het is voor het eerst sinds 2013 dat ze een plaat uitbrengen. Dus dat is gewoon tien uh, jaar geleden. Um, inmiddels is de drummer opgestapt. In 2018 uh, is er los van percussie eigenlijk verder geen drum meer op te horen. En ze hebben een 41-koppig orkest aangehaakt, Het uh, London Contemporary Orchestra. En uh, hun geluidskunstenaar en toetsenist uh, Kjartan... Svensen, die is, uh, die, is, uh, die is weer teruggekeerd. Die is een tijdje weg geweest. Van weg geweest, Die is 2012 weg. weggegaan en die is nu weer terug. Um, dus precies op tijd voor een nieuwe plaat. En uh, het wordt wel echt als een kunstwerkje beschouwd. Het is ontzettend romerig. En uh, het, het album heet Atta. Dus het staat, dat is IJslands voor 8. En het is ook het achtste album. 16 juni uitgebracht. En uh, van dat album uh, het eerste nummer. Klo. Of iets dergelijks. Of iets dergelijks. Sigros met uh, kleu of iets dergelijks. Ja, ze hebben zo? een eigen taal uh, bedacht bij Sigros. Nou, en IJsland is ook al niet al te, al te Nee. Hè? Dan zie je af en toe ook dingen geschreven staan... en dan hoor je hoe het uitgesproken wordt... en dan heeft hij echt heel oh, veel... Ja, je, je, je bent er geweest natuurlijk, ja. ja. Um, nog goed om te vermelden dat deze plaat... Uh, ja, dat is met alle vinyl tegenwoordig... Uh, enigszins vertraagd is en in september in de, uh, de winkels ligt. En ik denk dat ik hem... Uh, ja, pre order ik ga hem scoren, denk ik, ja. Gij bent, ja. team. Um, ik heb overigens recent mijn eerste Sigur album binnengekregen via de posterijen. Uh, dat is die... Uh... Was die nog op tijd? Nee, hij was niet op tijd ah, voor, ja. uh, voor het landje. is Björnum maar... uit uh, 1999. Volgens mij ja, zou ze maar kunnen. Met ja. die, die uh, foetus of zo. Ja. op. Uh, dat is die. Ja, ja. Ja. Daar zijn ze mee doorgebroken. Ja. Uh, maar ik ga iets van een totaal andere orde uh, draaien. Uh, volgens mij een beentje wat wel vaker langskomt in deze show. Zeker. weet dat... Uh, de de B-kant vorige week nog. Oh ja, van deze? Ja. Oh, sorry. Ja, dat maakt niet uit. Ik ja, heb vorige week niet last. Ik heb de A-kant niet gedraaid. Uh, nou, dan, uh, dan komt het goed. Uh, dit is dus de A-kant van de single The Stuff slash Zuma... van uh, de Californische band De Alala's. Um, diverse keren in de omgeving te zien geweest. Waaronder een regenachtige uh, Oostwijk editie... waar we het al vaak over gehad hebben. Um, nou ja, de A-kant is dus de stuff. En die gaan we nu draaien. stuff. En daarbij kan ik me vermelden dat het album Zuma 85 uh, 13 oktober zal verschijnen. En dan komen we weer bij het nieuw werk van dit jaar. Dit is ook wel echt voor mij een van de ontdekkingen. Vorige week ook nog gedraaid. Uh, Baby Cool. Uit Brisbane, Australië. Uh, ja, heerlijk droberig. Ik heb het uh, laatst ook bij een ontbijtplaatjesessie sessie mogen draaien. Oh ja? Ja, daar werd ik heel blij van. Nou, was je daar ook, team? Ik denk het wel. Oh ja. Hé, hey, waarom was ik daar niet? Ja, dat weet ik ook niet. Oh, Ja, jammer. Hey. Volgende keer. Um, maar goed, ja, ik, ik heb ik een heb zwak voor dit bandje. Dus uh, ja. Ik, zou je niet ik, zeggen? Ik, ik, nee, dan? zou je verder niet zeggen. Ja. Maar goed, ik heb nu wel besloten om uh, van het live, uh, live album uh, iets mee te brengen. Live at Fight Night Records. Op 12 mei uh, dit jaar uitgebracht. Uh, van dat album, het nummer Altar. Sorry. Exactly. Ik ben slaapgevallen, denk ik. Um, Alter, uh, live uitvoering van Althar van uh, de band Baby Cool. Baby Cool. Baby cool. Is dat familie van Daddy Cool? Of? <laughs> nee. heel Cool Jay. Oh, oké. Okay. Ah, oh, cool. cool. Cool. Cool. Ja, ik, ja ik, ben, ik ben twee keer achter elkaar, uh, zie ik. Uh, voor uh, de luisteraars, het is niet dat Dirk uh, uh, geen liedjes draait. Alleen, het was nogal een puzzel om het een beetje in elkaar aan te laten slijpen. Dus de herrie van uh, uh, Dirk, die komt er terug. No, no, no, no, no, de herrie. <laughs> Kom op, man. Uh, je hebt een beetje een naam, hè? Sorry. Ja, ik, die krijg ik zo wel, ja. ja. Uh, ik, ik hou het zelf... Death uh, uh, metal Dirk. Uh, <laughs> ja. ik, ik hou het even bij het, uh, bij het lichtere werk. Uh, we gaan nu shoegazen. Het uh, uh, is een Belgische band. Uh, the Haunted Youth is een Belgische band... die op dit moment uh, redelijk aan het doorbreken is uh, uh, in de festivalscene. Uh, uh, overal. Die staan op heel veel plekken en die worden uh, ook elke keer wel hoog gewaardeerd. Uh, de gitarist van die band, uh, The Haunted Youth, die heeft een hobbybandje... met een, uh, met een jeugdvriend van hem. Die noemt zichzelf King Victor... Uh, uh, dit is hun eerste single. Er is schijnbaar nog geen album uh, uh, in de pipeline. En uh, Joachim Liebens van The Hontitude, de zanger, die uh, uh, zingt op dit singeltje mee. Het singeltje heet Riptide. En zoals gezegd is het van King Victor. King Victor met Riptide. Eerste single. De eerste die was, single. Die was zomaar ineens afgelopen. Ja. Dat doen ze, die eerste singles. <lacht> maar dit belooft veel goeds. He, wie ja? is de single? Voor de fan Ik snap ja. er niks meer van. Dit is hun eerste single. Wie is de single? Nee? <lacht> Gaat dit? Nee, laat maar. <lacht> nou, dat is misschien een mooi bruggetje. Want ik hoor dat uh, de vier dames, uh, de vier Spaanse dames... Uh, van de eerste volgende band uh, Melenas... dat die alle vier singles waren. Ja. Dus dat is, dat is dan een producent. Is dit dan een singeltje ook, of niet? Nee, dit is geen singeltje. Dit is zwaar van, van een album. Het album moet nog wel uitkomen. In september, van, september. van dit jaar. Die, die platen, drukkerijen, die hebben het maar druk. Die hebben het maar druk. Het derde album van de band gaat Ahora heten. De band in kwestie heet Melena. Zoals gezegd zijn het vier Spaanse derners uit de Pamplona. En het liedje heet Bang. Met Bang. bang. Ja, ze zingen echt bang. bang. Ik denk het zal Bang zijn, maar Bang. Um, gaan we naar de enige neder ter wereld. Uh, de Black Tarantula uit Rotterdam. En die hebben... Rotterdam en Leiden. Leiden? Ja, en Rotterdam. Um, en die hebben net hun derde album uitgebracht op 14 april. Ja. Nou, ook net. Dus ik we weer even uit. Maar ik moest hem nog luisteren. Dat heb ik inmiddels gedaan. Het is een leuke plaat. Uh, zeker de moeite, wa moeite waard. Uh, ik ben vergeten te noteren welk nummer ik daarvan uh, ga draaien. Maar het album heet in ieder geval Gezelligheid kent een tijd. En, en het nummer heet ook Gezelligheid kent ah, een tijd. Vandaar dat ik het niet Ja, dankjewel Dirk. Uh, Dirk zit achter de knoppen vandaag. Heb dus je toch ik, nog ik, een ik, toevoeging ik, dan? Ja, Doe dankjewel. ik toch nog een beetje mee? He? Doe je goed. <laughs> ja, voor de liefhebbers van. Uh, uh. Ja, deze band uh, klinkt daar ook wel een beetje naar. Erg tof, dit. Zet me aan. met gezelligheid, kent een tijd. En uh, het zou me gewoon niks verbazen als die toetsen is van ze... die daar gewoon op het einde op zijn, toetsen, uh, op zijn toetsenbord springt... en erop begint te rammen zoals ze dat uh, bij ze altijd deed. Echt. Ja, ja ik okay. weet niet of, die, of die is overgestapt naar een andere bed. Ik ga, ik ga er eens op zoeken. Maar ik word, ik word er wel blij van. Ja. Hey Dirk. Ik heb jou nog niet, uh, niet blij gezien vanavond. Uh, yeah. Oh, gewoon blij. Blij ei. Blij ei, ja. ja. Misschien als hij ook eens een hele pittige uh, uh, chip heeft... dat hij dat even met blij wordt. Maar misschien... Dat hij oh ja, ja we hebben hier wat uh, ontzettende pittige zoutjes op tafel staan. Zoutjes? Zoutjes, ja. wow. Carolina Reaper. Ja, uh, ja, ja, is, ja de, van die zoutjes die ik gewoon even laat liggen. Omdat ik, <laughs> <laughs> ik weet niet, ik ben niet zo van de pittig. Dus, ik heb pitt... er mensen van zien huilen. Over pittig gesproken, weet je? Weet je wie je ook behoorlijk pittig kan, uh, kan zingen? Die dame. Elin ja. Lachson van uh, de Pills. En daar heb ik een nieuwtje over. Maar ja, een nieuwtje, nieuwtje. Want uh, die is zwanger. En die is een beetje ook. Feestje. Nou, en uh, oh, die is altijd, ja. ik heb laatst uh, <laughs> ja, een foto, foto gezien. Ze uh, maakt veel foto's. Ja. Ja, ja, maar ook live foto's. Daar zit al een flink een bult op. Maar wel optreden hoor. Ja. ja. En, en uh, eind uh, deze maand... Uh, Spelen ze nog twee keer in Engeland in het voorprogramma van Airborne. Dus uh, ja, ik denk dat dat uh, zwangerschapstechnisch dan nog moet kunnen. Die zal... mogen voor mij een nieuwe plaat uit gaan brengen. Straks. Ja, ik denk dat ze eerst even dat kind gaat uitpoepen. Ja, dat denk ik. Ja. En dat ze dan misschien uh, dan zal ze ook wel op zo'n roze walk zitten. Dan weet ik ook niet of dat dan te goede komt aan de sfeer van de nummers. Oh, ja. Dus ja, laat ze maar een een happy nieuws gemaakt. Ja. ja, laat ze maar een beetje charijn geworden van al die players en die slapeloze nachten en zo. Oh, ja. Komt er vanzelf weer blues, denk ik dan. Of, dus, Pils. Hè? of Pils. Ja, maar die is te vergeten, want anders was ze niet zwanger geworden. <lacht> dus ja. Wat is ons drumstel als we hebben? Ja. Nee, nee, dat gaan we te veel op een ander programma lijken. Ik heb. Ja. Dus. Een nummer van de bluespils, uh, High, High Class Woman. Uh, high Class One. Hey, hey. ik denk dat Erdogan mee heeft zitten luisteren. Ja, zeker die weten. Die heeft dit gehoord, de bluespeels, en die zei... Uw, dat is vet. Nou moet uh, Zweden toetreden kom maar erbij, tot de NAVO. Ja. Uh, ja. Kom maar erbij. Hij heeft er ook gewoon, gewoon zeg maar een vertaler bij gehad. Zei van, Zij zei zei die DJ nou dat ze uit Zweden komen? En toen zei hij, ja, dat zei hij. Ja. En toen heeft hij daar nou, meteen aan de NAVO gemeld. Ja, dat bericht komt gewoon net binnen. Dus, ja. nou. Dan uh, ook over... Uh, en toen werden we wakker met z'n allen. Ook over actualiteiten gesproken. De volgende band die zou eigenlijk helemaal niet draaien vandaag, uh, tot we het nieuws kregen dat uh, een van de bandleden overleden was. Ja. Uh, het gaat over de Tilburgse band El Cantina uh, voor de mensen die het festival uh, Forgotten Hits uh, uh, kennen. Daar hebben ze al jaren uh, uh, gespeeld en ze zijn sowieso ook in, uh, in, de, in de scene nogal, uh, nogal een grote naam uh, in de Tilburg. Als er een band een, uh, een, uh, uh, een, een einde van een feestje kan uh, veroorzaken met een goede pit. Ik heb daar meerdere malen in gestaan. Ja, dan heb je Ludo nodig om uh, mensen om gewoon uh, zeg maar een beetje te tot... doen. Oh, met Kim toen. Ja, bij ja. Ja, buitenbeentje, dat werd te wild. Ja, klopt, ja, dat was wel de band zijn schuld. Goed. Nee, nee. Wel, helemaal niks gedronken. De toeschouwers nee. die, uh, die konden niks aan doen. Het nee. publiek is heilig, hè? Nee, die opsweepende de muziek. Nee, maar het is echt wel een fijn bandje dit. Ja. En tot mijn grote verrassing uh, was het ook online... Uh, Vinden. Ja, nou, ze hadden, uh, tot verkocht hadden ze uh, niks online en ook niks, niks gereleased. Alleen er is uh, begin dit jaar een, een documentaire ook uitgekomen... Uh, waarbij de, de EP die ze nu gemaakt hebben, zeg maar het tot stand komen daarvan, is, uh, is, is vastgelegd. Die begon ook met een shot van uh, het festival in, in Limburg... waar Half Tilburg altijd naartoe gaat, Piet Nuis Memorial Fest... Ja. waar het ook weer compleet chaos was, uh, met heel bekende gezichten. Uh, die stonden te pogo uh, vooraan. Uh, dus daar was ook meteen een uh, treffend beeld. Ja, en Mark, uh, die, uh, die is afgelopen donderdag uh, heen gegaan. Ja, ja, ja, die is wel Ja, Een Een beetje was het dan 10 januari uitgedacht wat uh, What About Me. Uh, ik, zag, ik zag dat een Paul Zoontjes van de Kik meegedaan had ja. op uh, dit liedje, Motor Running. Zetten we op. Oké, okay, ter van. Ter van, Mark. Ja, vuig. Heerlijk. Mooie, mooie, mooie definitie. Ja, dan uh, nog een van de ontdekkingen die ik uh, dit jaar gedaan heb. Uh, op, met dank aan SonicWip Festival in, uh, in Don Roosje, de Nijmegen. En de SonicWip Special, want daar hebben we ze ook Daar gebruikt. hebben we dit ook gedraaid. Uh, komt uit Portugal, we hebben het over Madness. Als je het opzoekt, dan gaat elke zoekfunctie jou vertellen... dat je op zoek bent naar madness. Nee, Madness... Dan was ik net op zoek uit uh, Porto, Portugal. Bestaan sinds 2018. Uh, dit is hun debout album uit 2019. Madness. Uh, tja, die dame op drums die zit echt goed raak te slaan. Uh. Oh, dit nummer gaat over haar. The Giant. The Lunar Giant. <laughs> Ja, ja, we hadden het net. Ik zei, dit, dit gaat over haar. Dus de behoorlijk struisende dame. Juist. Ja. De giant. De lunar giant was het. Struis. Alweer een mooi woord. Struis, ja. ja. Is, dat, is dat Vlaams? Ja. Struis? Ik uh, denk het. Denk het ook. Ik nee. uh, kan toch geen Nederlander bedacht hebben, man? Nou, wij, kennen, wij kennen het wel. Ah. Is het okay. Misschien is het overwaard. Ja, ja ik, weet, ik weet inmiddels niet meer wat ik, welk woord ik uh, waar vandaan heb. Nee, maar Er waren veel wees. Dat daar veel wees waren. Welk woord waar we vandaan. Jongen, jongen, jongen, volgende band, dit. Ja, mijn ja, nieuwe bands. Nee, dit is niet echt het nieuws wat ik nou uitgekozen heb. Ja, het draait heb. alleen maar om mijn Ze oh, we hebben meek. wel een eigen bier, toch? Ja, dat hadden ze, hebben ze het ooit iets gedaan. Het gaat over Red Fang. Hè. Dat was in 2005 opgericht. En die heb ik in. Uh, wanneer heb ik ze gezien? Volgens mij in Ablo 2000. Dat vast meerdere. Dan dan nee, 2012 in het voorprogramma van Mastodon. Oh. Eh, Massadoen Doen was toen eh, op tour met uh, The Hunter. Dat was voor mij het vierde album of zo. En die had dit, deze band mee als voorprogramma. En ik kende dat helemaal niet. Maar eh, na drie nummers was er een pit. En ik dacht, oh, dit is gaaf. Legendarische zegt... Legendarische avond. Memorabel, waar het gersenat rijkelijk vloeide... en waarbij mijn concertmaten aan het eind van de avond verdwenen waren. Echt, we waren elkaar allemaal of, kwijt. Of was jij verdwenen? Nee, allemaal. Oh. De ene zat in de trein te kotsen. De andere was gewoon naar huis gegaan. <laughs> En ik stond daar op de afterparty in de bedcave bij Blixen. Waar is iedereen Iedereen weg? Ja. Ja, gelukkig waren er ook andere mensen. So. Nou ja, ja, dat is wel een mooie herinnering. Ja. Dat ja. maakt de muziek vaak beter. Nog. En, maar. To en toen was dat voor mij een ontdekking. Ja, meteen. Dus. <laughs> Mooi bruggetje. Ja, kijk maar wat je ermee doet. He? We gaan luisteren naar uh, Hank is Dead van het album Murder the Mountains. Bang. En we zijn beland in de, Dirk, in de Dirk Drieluik. Je mag er nog twee. Yes, yes. Ja, ik heb moeten wachten tot ik aan de beurt was. Dus de... Ja, daarom. Ja. Nou, nou, hebben we wel een nieuwe ontdekking. Ja. Ja, twee weken geleden. Bijna twee weken geleden. bijna twee weken geleden. Op dinsdag waren wij bij... Ja, uh, toe, toen mijn oppas niet kon. Ja, die ja. en ik waren toen... Uh, en Richard ook, maar die zit er niet bij vanavond. Die is hier maar... nog nooit geweest. Oh. Nee. Oké, okay, misschien heb ik nou wel een deur ingetrapt, maar dat maakt niet uit. Niet nee, nee, nee, nee, nee. oh, um, um, We waren bij de Melvins, de 40-jarige jubileumstour. En uh, er stonden een paar uh, opgeschoten knapen op het podium. Ah, jonge honden. Uh, ja, iets, iets te zelfverzekerd, hè? Het ja, complex startcomplex, ja. uh, dat kunnen nou, we nou, nog hier nou, nou, nou, nou, schrijven. Nou, nou maar, het was, maar het was wel een super... Uh, ja, supergoed. Het was wel goed, hè? Ja, het was wel goed. Ja, En ze mochten later ook nog even met de Melvins meedoen, even nummertjes samen. Oh, dat is. En, dan uh, maak je meteen de namen voor jezelf. Twee drummers. Ja, dan heb je ook twee drummers Ja, en dat is wel super vet. Wauw. Dat hebben ze wel, dat hebben ze wel vaker gedaan samen met Big Business. Ja, Die ene keer op. Uh, Probunn op is dat ook uh, geweest, ja. in de midi. In de midi. Eentje midi, twee ja, Maar dat was niet met dubbele drummer, hè? Ja, zeker wel. Ik, ik, ook wel? Oké, okay, ja, ik ben maar één avond geweest. Dus al dat net de verkeerde avond zijn geweest dan. Maar goed, die band die in het voorprogramma stond... die heette uh, Type A hey Houston. En uh, die stond dus lekker te raggen... in het voorprogramma van de Melvins. En die mogen hier uh, ook nog even... Een, uh, een nummertje laten horen. En uh, die hebben een plaat uit Type hey Houston... Once Bit Never Board. En het nummer heet... Nou zet ik de schuif wel even open. Excuus. Het nummer heet as the sun sets. P. Houston met As The Sunset. Ik uh, zeg lekker op. Ja. Ik hoorde wel twee gitaar op een gegeven moment. Doe het ze dat live. Gas geven. Uh, gewoon gas geven gewoon met een -gitaar. gitaar en heel hard gas Nee, basgitaar. Basgitaar. Basgitaar bas ja. bas de Rage, mee en basgitaar. Er yes. hadden ook twee van die uh, baskabinetjes uh, staan. Hè, waar die over aan het speelden. Eentje links, eentje rechts. Juist. Dus dan... Uh, hij wil het wel. Wil het wel, ja. weet je wie het ook uh, gast konden geven? De uh, Melvins. De Melvins, ja. ja. Ja. Op je 40ste verjaardagsfeestje? Ja, kijk, ja, ik, helaas ben ik al 41. Oh. bedoelt hij dat niet? Nee. Nou, je bedoelt hun verjaardagsfeestje, ja. uiteraard. Ja, dat was het wel. Het was een feestje, dat klopt. Ja, ja, ja. Dus daar kunnen we eigenlijk niet omheen. Dan nee. moet er gewoon gewoon nummer van de Melvins draaien vervelend. Ja, jammer, hè? Dat vind je toch vervelend, ja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Je hebt volgens mij echt alle platen, of niet? Ik heb er wel veel van. Maar uh, sommige dingen zijn echt zo kleine oplaats uitgebracht en slecht te verkrijgen. En ze doen er ook wel, uh, doen ook wel uh, extreem kleine uh, oplagen Soms van sommige herpersingen met speciaal artwork en zo. En dan moet je weer bij zo'n Melvins Club zitten. Dan krijg je een mailtje. Zit jij je... niet bij de Melvins Club? Nou ja, ik ga best ver voor een beetje mijn collectie uit te breiden. Maar ik ga niet uh, 85, nee? uh, 85 mailinglisten en clubjes en abonnementjes. En, uh... Ja, want stiekem is deze band van betreft wel Groot. Hè? Qua fanscharen en zo. Het is dus, uh, dus wel een beetje uh, cult status. Nou ja goed, het is wel bijzonder dat zo'n band dan niet uitverkoopt. Het is dan wel druk, maar dat ja, dat, de kiet was niet, voor, niet uitverkoopt. Dat verbaast me dan. Ja, ja, ja. Ja. Dus, ja, wie weet mag het, zei, mag het zeggen. Hè? Waarom dat, uh, dat toch niet helemaal lukt. Heb je een idee van hoeveel platen ze inmiddels uit hebben? Want dat is wel echt veel. Ja, ik, ik ga het zo even opzoeken. Maar, maar wat ik eerst ga doen... Ja, is het liedje op, draaien. Het liedje draaien, ja. Want zitten we hier, uh, dadelijk nog steeds te ouwehoer over de Melvins. Dus uh, we gaan uh, luisteren naar uh, The War on Wisdom... van het uh, album The Bulls and the Bees. Melvins met The War on Wisdom. Ja, daar was ik graag bij geweest, de heren. Ja, die oppas, hè? die normale dijde oppas. Ja, die kon niet. Die kon niet. Wat voor drie. Ja. Ik zou een andere oppas zoeken. Of ik eentje erbij. Dat kan je al vertellen, die heb ik dit weekend gevonden. <lacht> no more missing Melvins. <lacht> Misschien dat ze we wel nooit meer komen. <lacht> dat zou je net zien... En door. We hadden het net over hoeveel albums de over We 25 hebben, hebben, hebben gemaakt. Um, 25 studioalbums. Hebben ze net, net opgezocht, daar waren er 25. Uh, van de Voorde Band heb ik het even opgezocht. Uh, onder de huidige naam OC's uh, uh, is hun laatste album, wat dit jaar uit moet komen, in augustus, is het, uh, is het nummer 4. Alleen de band die heeft nu al wat namen versleten. Uh, die zijn een keer of uh, 7, 8 van naam gewisseld. Uh, en in totaal is dit dus een 26ste album. Ik heb geteld goed. op, uh, op uh, Wikipedia, dus ik had hem misschien toch al één of twee na Hoe, Hoeveel? 26. 26. Sinds 97. Sinds 97. Dus ze zijn ze productiever, productiever denk ik dan de Melvins. Ja, maar niet productiever dan uh, King Gizzard en The Lizard Wizard. Die uh, in 11 jaar tijd 25 albums uitpoepen. Ja. Oké. Okay. <laughs> Uh, de band uh, heet, noemt zich tegenwoordig OC's, uh, hiervoor bekend als DOC's, uh, TOC's, uh, diverse varianten erop uh, um, en daarvoor nog wat, uh, wat andere namen. Uh, uh, het album wat er aan zit te komen heet Intercepted Message, daar is één single van uit en die uh, uh, heet hetzelfde als het album en daar gaan we nu naar luisteren. Van uh, Oc's met uh, het nummer Intercepted Message. Nieuwe single, ja. nieuw plaats straks. Ja. Benieuwd. Benieuwd. Je mag nog een keer. Ja. Ja. Uh, dit is weer iets wat ook van, uh, van heel recent is. Uh, het is de B-kant van, uh, van een single... Uh, dus er is verder nog geen ander Het is uh, echt, echt een jong bandje. Ze komen, uh, ik heb verschillende dingen teruggevonden. Eentje uh, die refereerde aan de uit canada zou komen, maar most likely komen ze uit Wales. Uh, het is een trio uh, met een bassist uh, en een zanger. Uh, uh, ik las ergens iets over uh, dat ze, dat ze uh, proberen heel een heel korte liedjes te maken. Dus eigenlijk geen liedjes uh, um, uh, boven de twee minuten. Alleen dat kan nooit <laughs> kloppen, omdat dit nummer vier minuten lang duurt. Um, het zijn twee, twee liedjes achter elkaar dan. Uh, nee, ik denk, ik denk het niet. Hij is, hij is best wel knap. Um, ik, ik, ik, uh, uh, uh, het is... Uh, dus de Wales Band The Bug Club waar we het over hebben. Uh, je hebt in Nederland uh, de Nederlandersband Loosburg, ook uit, uit de regio Rotterdam. Uh, ik dacht eerst dat dit Loosburg was. Uh, het gekke wat Loosburg is, die hebben een zanger die een beetje moeite heeft met Engels. staal. Ja, juist. Dus die, die, uh, daarvan hoor je gewoon dat er Nederlander is die, uh, die Engels praat. En toch was ik in de war, ondanks dat dit wel gewoon echt... Steenkolen echte, Engels. Ja. Uh, de band heet dus uh, The Bug Club. Uh, geen album, maar een bekantje van een single. En het nummer heet Out in the Street. Out in the streets. Yes. Niet de Buck Club, Steven. Nee, de Buck Club, zeg ik toch? Ja, maar je hebt <laughs> het de eerste keer anders. Dat klopt. Zou ik al mijn articulatie hebben kunnen liggen. Je bent een vieze man, Steven Brepoel. Dat zou ik ook kennen. Oh, sorry. Dat is ik niet. Dat was ik niet, als mijn Turingbroer. Dat ken ik niet. <laughs> um, volgende band. Ook een nieuwe ontdekking. Um, met een singeltje van 8 februari dit jaar. Het steeltje Nowhere. met over Juju. En dat is echt met w w w u Voor de mensen die het op willen zoeken. Komen uit LA. Bestaan al sinds 2009. Dus weer iets wat ik uh, gewoon... te lang niet ontdekt heb. Uh, psychedelies, crowd, shoegaze. Gecombineerd. Um, vooral nogal... Uh, bijzondere live shows, schijnbaar. Dus ik, uh, die staan uh, genoteerd. Om een keer live te gaan zien. Um, ik zeg, uh, laten we hem draaien. Nowhere van uh, Juju. dan dat dit live een ontzettend fijn feestje wordt. Ja, uh, jij gaat dan opstijgen? Ja, ik stijg op. Ja. Ik was nu al bijna weg. Juju uh, met uh, Nowhere was dat. Oké, okay. uh, dan gaan we door met... Uh, jij vroeg net hoe ga je het voor bed uitspreken. Uh, bedroom. Uh, de de schijfwijze is uh, zonder uh, uh, klinkers. dus alleen, hoe? Uh, hoe? Hoe zei je? Bedroom. Oh. Ja. Ik zie alleen maar de klinkers. Ja, dat bedoel ik. Maar hij stond te moeten uitspreken. BDR-dubbel-M. dubbel m Bderum. Bderum. Bderum. Bderum. Bderum. Bderum. Bderum. Bderum. Dat is op zich een beetje raar, maar oké. Okay. Het is net alsof je bij de, het afla, afhaalluikje staat. Mag ik een, een bedrum? <lacht> Met knoflook. Met knoflook <lacht> <Zas. Ja. lacht> Sorry. Sorry. Bestambal. Wederom uh, van dit jaar. Uh, tweede album is er al uit. Uh, I don't know. Heet het tweede album? Uh, is dit jaar. En ja, hoe heet hij dan? Sorry. Oh, no, they did um, Ze komen uit Hull. Een uh, andere grote band uit Hull is natuurlijk de Housmater. Dat weet iedereen. Oh. Ja. Het is uh, wederom uh, shoegaze-achtig gebeuren. Uh, ze uh, hebben een plaatcontact getekend bij het label van Mogwai. En, uh, uh, ze Dat hebben... zegt ook al wel iets ja, ja, ja. Ja. Ze, hebben, ze hebben de plaat opgenomen uh, Bij uh, de Longtime Band collaborator Alex Greaves Die onder andere bekend is van de Working Band Club en Bo Dingen Ook niet de minste nee. uh, Nou ja goed uh, Bedroom dus uh, het lied waar we naar gaan luisteren Heet Pulling Stitches En eruit. Die zijn eruit Bedroom met pooling stitches Ja, echt lekker Ik heb geen dubbeltje gevonden hier Ik heb goed gezocht, maar niet gevonden. Nee, die lagen hier niet de Dubbeltjes Dubbeltjes ook jonger Oh ja. ja, ik zit hier allemaal met die techniek te bemoeien Dus ik zit niet op te letten nee. Stom hè, stom Dan zit je zo met je vingers tussen de kast en Als je het niet oplet Ja nou. Welke slechte Brabantse artiest was dat ook alweer? Bert de Steigerpijker. Ja, Zot even niet op te letten. Zot ja. met mijn vingers tussen de kastarjetten. Ja. Dus zoiets. Ja. Een, een keer een slechte uh, Nederlandstalige feestband special. Mm. Nee hè? Hoorde <laughs> jij ja, die krekels ook, uh, Dirk? <laughs> nou, nou ja, ik ben er wel voor te porren, maar... Uh, ja, onder een andere noemer op een andere dag. <laughs> met een ander radioprogramma. En andere onder DJ <laughs> nee, Misschien moet je maar meekomen dobbelen dan de volgende keer. Dan nee, maar tegen carnaval doen we wel een feest, feestmuziek editie. Maar het liefst wel met gitaar. Ja. Kijken we dan. Kijken we. Ja. Ja, ja, ja. Hé, ik mag weer. En, ja, en eindelijk dit eindelijk, nummer, Eindelijk, eindelijk dit, dit ja. nummer, ja, ja. Hoe vaak heb je hem ja. aangeleverd? Ja, ik Keenstien? denk dat hij wel... Nee, een stuk of drie, vier keer heb ik wel geprobeerd hem op de lijst te krijgen. Ja. Want er staat hier in mijn notities... De nieuwe plaat uitgebracht op 28 april. <lacht> <lacht> het is ondertussen 10 juli. Ja, luisteraars. De uh, uh, eindregisseur van dit programma dat <lacht> ja. censuur. Staat al eerder nee, op de nee, lijst, niet, maar telkens niet. komt het niet door de ballotagecommissie ik kijk steeds naar wat jullie aanleveren. Of door tijdgebrek niet gedraaid. Nee, ik kijk steeds naar wat jullie aanleveren. En dan ga ik daar, ja, niet, niet per se te logisch... maar wel iets, iets wat... Uh, ja, maar heb ik het al gehad over... Te veel de... als een tang op een varkenslaat of zo. Dus maar dat ik... je een lijstje krijgt wat een beetje... en dan blijft er wel eens iets over. En je... deze is echt vier keer overgebleven, ja. Ja, maar goed, ook een paar keer... Dus terecht dat je mij even terecht maar wijst. Maar vaak ook een skip door tijdgebrek. En we, over wie hebben we het dan? Over, oh ja. over Rough Magic uit... Um... Uit Zuid-Afrika komen die gasten. Die maken al even muziek. En speelden in het begin eigenlijk een beetje een soort van rot roll, noemen ze het zelf. bluesachtige achtige sludge. Maar daar zijn ze een beetje van afgestapt. En tegenwoordig is het meer klassiek stoner. En sommige mensen vinden ze ook wel iets te veel op Queens of the Stone Age lijken. Dus een beetje copycat zijn. Maar ja, ik. Ja, goed is goed toch? Ja, het, het klinkt ja. gewoon goed en uh, volgens mij uh, uh, hoe vaker je dat zegt, hoe meer uh, aandacht ze daardoor krijgen. Hè? Zo. Uh... Online en zo. Want het en, was vooral een online ding. Uh, je gaat me meeslepen, want ze staan live. Ja, ze komen in augustus komen ze naar Europa. En dan toeren ze uh, door verschillende landen. En ze komen op 23 augustus in Ede, in de Astrand. En 24 augustus in de EFNA. Als support van andere vet, vette band. Asset King. Die hebben ook een nieuwe plaat uit. Beyond Vision. Dus dan heb Ik ga even in mijn agenda kijken. Twee vliegen in één klap. In één plak. Een, blablabla, blablabla. <coughs> twee vliegen in één klap. En uh, hoe heet die vlieg dan? De nummer heet uh, Queen of the Gorgons uh, van de plaat Electric Ram. You remember the fun we had when you poisoned me? <laughs> something you ate the doctor said yes arsenic on the rocks Queen of the Gorgons ja, Ik snap die Queens of the Stone Age uh, referentie wel Qua muziek wel Maar het is zeker wel prettig om uh, aan te horen Ik uh, vond het absoluut niet verweerend Nee, dankjewel Ja, dankjewel Dus uh, 24 uh, augustus in de FNA Juist In het volprogramma als van Asset King Van Asset King, ja Dat is een donderdag Ik ga kijken of ik mee kan Ontdekkingen hadden we het over Of niet? Ja, hadden we het Ook. Ook, ook, ook, ook. ook. Dit is wel een ontdekking. Ik heb niet zo heel veel ontdekkingen. Maar dit is een ontdekking. En dan wel van de band uh, Sweat. En die spitten, zitten op uh, TP Records. Die hebben een nieuwe plaat. Who do you think they are? Of who do they think they are? En uh, ja, zoals je van de meeste TP-bandjes uh, wel uh, kan verwachten... hebben ze een, uh, een hoge 70s vibe... En uh, het is een klein beetje netjes, vind ik, maar het kan er wel mee door. Dus uh, het nummer heet uh, Jane van de band A Sweat. Dat we deze band gewoon live moeten zien. Dat ze er dan net iets harder op klappen, Dirk. Dan zijn ze niet zo braaf, denk ik. Nee, dat denk ik ook, ja. Nou, draai ze een bandje, hè, Dien? ja. I dat was Jane, denk ik. Denk ik maar, wat was, was, was, de Zou dat Jane zijn Zo Zou zo het vragen? Dan we zagen wel Jane erin uit. Oké. Maar door. Uh, we gaan door met, uh, met uh, Tram House... Uh, uh, ontdekking, ontdekking Ze, ze gaan al uh, even mee Of in ieder geval, ze zijn al een paar jaar redelijk populair uh, Vorig jaar Valkhof uh, heb ik ze gezien Vorig jaar BKS heb ik ze, wijs mij gezien uh, Maar ze hebben een, een, een nieuwe single ik, uh, ik dacht dat ze ook al een album hadden Maar uh, ze maken schijnbaar alleen maar uh, Singles en, uh, en EP's Ja, die hebben nog niks anders dan dat, hè oh. Dus dit is inderdaad de, de vierde uh, single ondertussen uh, Tramhuis Nederlands band uit Rotterdam uh, Waar legt het dan? Erg, uh, erg leuk. zuid holland uh, ik, uh, <laughs> <laughs> ik, <ben wel, laughs> ik ben wel fan. Mijn Gouda in de buurt. Oh, oh daar. Ja. Gouda. Spijkenissen. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja? ja, Moet ik met mijn dis. Doe uh, terecht? Spijkenissen. <laughs> uh, het liedje heet Minus 20. <laughs> Minus 20. Yes. Dankjewel. Alsjeblieft. Dat was fijn. Dan zijn we gewoon uh, aan het einde gekomen van dit seizoen. Oh. 22, 23. Ah, tijd voor vakantie. Tijd voor vakantie, ja. En ik had even gekeken, volgens mij zijn we er 4 september weer. Ik dacht dat dat een maandag was. Eerste maandag van september, toch? Eerste maandag van september zijn we er weer. En ik heb al wat uh, gasten klaarstaan uh, die willen langskomen, dus uh, ja, even kijken wat we gaan doen. Trappelen staan. Die staan te trappelen, ja. Um, heren, dankjewel voor de muziek. Alsjeblieft. Voor ja. de, de leuke uitdaging qua puzzelen. Het was weer een waar genoegen. Het was mij weer een waar genoegen. En, maar, mij ook. Ja, volgens mij best een leuk lijstje geworden alsnog. Dat laten we aan luisteraar. Ja, dat is waar. Uh, luisteraar ook bedankt. Een luisteraar ook bedankt. Ja, die ene. <laughs> dankjewel. Uh, dan gaan we eruit met het slag? Ik geef het door aan ons moeder, Ja. <laughs> Oh, Mijn met... moeder ook. Dat Mijn moeder is ook We hebben twee luisteraars. Even op. Oh, drie? Jeetje. Wow. Oh. Dank jullie wel, alle drie. Ik was wel nou verlegen. Ja. <laughs> Gaan we eruit met het slaapliedje? Uh, die heb ik ook eerder gedraaid. Ook een ontdekking uh, die ik het afgelopen seizoen gedaan heb. Theodor Wolgers en Abul Mogaar. Uh, Theodor is uh, pianist uit Zweden. En Abul uh, komt uit uh, Belgrado, Servië. En is een uh, ambient uh, artiest. En die samen een heel mooi singeltje uitgebracht. De misanthropes. Van Theodor Wolkers en Abul Mouka. Ik zeg wel tristen. En tot 4 september. Wel tristen allemaal.